Mwah! <smack> Ja, nou, uh, daar zit ik dus weer in mijn eentje, hè? want uh, Guus die staat natuurlijk weer buiten en die, die, die wil nog even van de buitenlucht genieten en zo. En uh, het, het thema van vanavond is eigenlijk wind. Dus uh, ja, Guus vindt dus niks aan de wind, hè? in de laatste dagen waait het dus vooral. Hè? Dus over de regen zullen we het verder niet hebben, maar het, het waait oké. Okay. ...en ik vind dus wind echt helemaal fantastisch... Hè? Dus, uh, ...en ik, ik, ik ken ook een heleboel mensen... Hè? ...die hebben een heleboel met wind... Hè? Die, die, die, ...die voelen allemaal dingen aangewaaid komen... ...en, uh, en allemaal van dat soort dingen... Hè? ...dus dat je gewoon uh, ineens... Uh, ...ja, je voelt het aangewaaid komen... ...je weet wel, je begrijpt het... Hè? ...dus er uh, komt er op een gegeven moment ineens zomaar een heldere gedachte... Hè? ...stel je voor dat je ooit een keer een heldere gedachte krijgt... ...dan komt dat meestal aangewaaid... ...zal ik maar zeggen... Hè? Dus, en ik, ik houd me nou keurig aan de tekst van Guus, hè? dus dat jullie zometeen ook even kunnen zeggen van, uh, dat ik het uh, helemaal uh, keurig gehoorzaamd heb. En, uh, oh, dat staat hier ook in de tekst. Dat is op zich wel lollig dat Guus aan denkt. Nou, oké. Okay. Maar... Het leuke van de wind is eigenlijk, he, dat, dat kan uit allerlei richtingen komen. He, dus, he, nou, nou was Daan laatst bij een indianenritueel en he, daar waren vier windrichtingen. He, die vier windrichtingen die werden aangesproken en, dan, he, en do, dan naar boven toe, recht naar boven toe. Dus eigenlijk waren er vijf he, soort van windrichtingen. Nou... Maar die van boven heb ik dus niet geroken, dat staat hier dus niet, hè? maar de, sorry, dat schiet er even uit, dat was dus eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling. Maar kijk, dan ga je dus eh, ja, eerst naar het, bijvoorbeeld naar het oosten hè? en dan ga je naar het, naar het noorden ofzo, of, nee in dit geval ging het naar het zuiden hè? en dan ging het naar het westen en dan weer naar het noorden en dan weer naar het... Ja, hij deed het twee keer, hè. Dus, en daar waren al die windrichtingen en zo en al die dingen. Daar werd allemaal de, de rook heen geblazen en zo. En door je haar heen gehaald. En, dat was allemaal heel spannend en heel spectaculair. Sindsdien heb het de hele tijd gewaaid. Dus, eh, ja. Dan begrijpt het ook nog niet helemaal. En dan had wel gehoord van de regentans en zo, hè. Maar niet van... Eh, ...ik zal maar zeggen... De, de, ...de windbeweging en zo... ...en ja, eh, kijk... ...die Guus, hè, die, die, die, ...die zou dus nou eigenlijk... ...een paar teksten moeten zeggen, hè... ...dus eh, ik ken het wel voorlezen, maar... ...dan, dan zou hij moeten zeggen... Eh, ...ja, maar... ...ik houd gewoon niet van de wind... ...en dan ken ik daarop... ...zou ik daarop zeggen van... Eh, ...ja, eh, jij zeurt altijd... ...over alles... En dan zou hij zeggen: Van eh, nou, eh, kijk, het, het zit zo hè, Dus al die wind, hè, die, die neemt ook allemaal dingen mee. Hè, dus eh, die, die brengt ook dingen weg. Hè, dus, dus die brengt niet alleen dingen he, maar die, die brengt ook weer dingen weg. Dus die neemt dingen van je mee en zo hè, Dus Guus is daar ook, ook een beetje bang voor of zo hè, dus vooral de laatste tijd was het... bang dat er water wegging... nou, daar hoeft hij nou geen zorgen meer over te hebben... He? na deze dagen... maar ondertussen zit hij toch nog steeds... te zeuren over de wind... He? hij houdt gewoon helemaal niet van de wind... en dan zou hij nu zeggen... nee, daar hou ik helemaal niet van... nou... op zich heeft Guus dat leuk geschreven... He? dat komt een beetje spontaan over en zo... En ja, nou, ik, ik vind dat hij het best wel knap gedaan heeft... Nou, en ondertussen vragen jullie je nu natuurlijk af, hè? Wat, wat staat die Guus daar eigenlijk buiten te doen, hè? Nou, de, oh jee, dat komt Herman. Nou, Herman mag het eigenlijk niet weten, hè? Maar, maar, maar Guus eh, doet dus eigenlijk. Eh, die, die, die, die staat eigenlijk gewoon eh, ja, in de wind, hè? Dus. Dus, eh, ja. Eh. Je weet nooit wat er gebeurt. Hey, Ik doe zeel, before she sleeps in the sand. isn't yes how many times must the, the balls fly? Before they fall out of the van. The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist Before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist Before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head And pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can really see the sky? Yes, and how many years must one man have Before he can hear a people cry Yes, and how many deaths will it take Hell, he knows that too many people have died The answer, my friend, is a-blowing in the wind The answer is blowing in the wind Ja, dat was dus een heel oud liedje van Bob Dylan, hè. Dus uh, dat, dat blowing in de wind. Nou, Guus is uh, volgens mij een beetje uitgeblood nu, hè. Dat moet er ondertussen wel. Hé, hey. hallo. Hoi, uh, lieve luisteraars. Blij dat jullie er zijn. Nou ja, je komt wel een beetje laat, hè. Dus uh, ze kennen beter zeggen dan dat ze misschien nog een beetje blij zijn dat jij er bent, hè. Maar dat kan ik me bijna niet voorstellen. Ja, maar jij leest er gewoon de tekst voor, dat zie ik gewoon. Ja, nou, jij hebt de tekst voor vandaag ook zo goed geschreven hè, dat het net lijkt of het helemaal realistisch en echt en spontaan is en zo. Ja, maar we zijn toch ook hartstikke spontaan. Nou ja, kijk, we zijn eigenlijk snel als de wind. Hè, en jij was net even aan het blowen in de wind, zal ik maar zeggen. Ja, nou, maar daar moet ook even tijd voor zijn. En je mag gewoon in openbare gelegenheden, mag je niet zomaar meer roken. Nou, maar dit is toch geen openbare gelegenheid, hè? Niet? Nee, dit is. Eh... Ja, dit is wel een openbare gelegenheid. Dit is gewoon. Eh, Indigo Radio. Indigo Soul Station. Dat is hartstikke openbaar. Dat kan iedereen zomaar. Ja, nee, maar dat bedoel ik niet, hè? Dus, eh, dit is toch wel een, een soort van besloten studio of zo. Ja, oh, dat bedoel je. Ja, maar daarom dacht ik ook van... nou, laat ik gewoon rustig buiten een jointje roken... en dan hoef ik Daan daar niet mee te belasten. Ja, maar dan sta je dus wel in die wind, hè. Waar je dus niet zo van houdt. Ja, en niet te vergeten in de regen. Maar inderdaad, het waait de laatste tijd ook wel heel erg hard. Dat... Eh... Dat is wel opvallend. Dat is iets wat ik gewoon volgens mij al zei toen ik een jaar of 18 was. Van het gaat sowieso veel harder waaien. Nou nee Guus weer in met zijn soort van voorspellingen. Maar dan doet hij dat na de hand. Hè. Dus dan is het al zo. En dan gaat hij daarna zeggen van toen zei hij het al. Hè. Dus ach, Guus heb je eigenlijk helemaal niks. Hè, op die... Nou maar dat was echt zo. Ja nou maar die mensen waren er dus niet allemaal bij hè, die nu luisteren. Ja maar... Ja, nou, kijk, het kan zijn dat het met de wind verspreidt. Ja, dat zeggen een heleboel mensen, dat kan. Nou ja, dat ken dus, he, dat het met de wind verspreidt is, hé, want. He. We hebben ook allemaal van die boeddhistische vrienden... He, met van die boeddhistische vlaggetjes... met allemaal van die boeddhistische gebeden erop. He. Niemand kan het lezen, he, maar het schijnt met de wind. Ja, dat gaat echt met de wind. Dat schijnt echt dus met de wind. Gaan al die gebeden en zo... die daar dan op schijnen te staan... He, die, die waai je dan allemaal zo weg. He, en dan na een jaar of drie, vier... heb je geen vlaggetje meer over. Ja, maar dat is de bedoeling ook. Dan hang je op een gegeven moment weer nieuwe gebeden op... en dan... ...waaien die gebeden over de hele wereld. En het mooiste is dat ze dat in Tibet doen. Dat is het hoogst gelegen gebied van de hele aarde. En daar hangen ze al die vlaggetjes hoog in de bergen op... ...zodat wij allemaal wat opvangen van die gebeden. En dat vind ik een heel mooi idee. jammer je houdt ondertussen niet van de wind, hè? Word je een beetje gek van al die gebeden die dan om je hoofd heen vliegen? Nee, ik weet het niet. Op de een of andere manier word ik er een soort van onrustig van... ...en ik kom dan nergens meer toe. Uh, ja, nou, uh, wat bedoel je? Nou, gewoon, zoals ik het zeg... Ik, ik word, ...in mijn hoofd word ik er een beetje onrustig van... ...van, oh jij, ja, is dit wel, is dat wel... ...ik ga me allemaal, allemaal dingen afvragen... ...en uh, dan uh, gewoon... ...als ik dingen moet doen, dan denk ik alleen maar weer van... ...dan ga ik me weer dingen afvragen, zal ik maar zeggen... ...dus dan komt er helemaal nergens iets van... Nou, dat is toch ook wel een beetje raar, hè? Dus eh, jij denkt dat dat helemaal door de wind komt? Ja, bij mij wel. Dus echt gewoon op het moment dat het waait, dan ben ik gewoon zo warrig. En ik ken mensen, an, hele andere mensen als ik dus. En die zijn helemaal gelukkig als het stormt en als het waait. En ja, die... ...die hebben gewoon zoiets van... ...wauw, storm... ...we gaan naar het strand toe... ...en we gaan naar, het, uh, naar de zee kijken... ...en naar de golven... ...en we gaan tegen de wind inhangen en zo... ...en dat heb ik dus helemaal niet... ...nou, maar dit is toch hartstikke lekker man... ...gewoon zo een beetje... ...lekker uitwaaien en zo hè? ...dus uh, je kent het toch wel... ...een beetje uitwaaien... ...ja, maar ik heb nooit iets om uit te waaien... ...bij mij waait er van alles in... Nou, dat is toch wel heel eh, soort van eh, bijzonder, hè. Dus je hebt mensen die. die, die waaien er alles uit en jij waait er alles in. Ja, dat is. Eh, eh, dat is gewoon voor mij. Eh, ik ken het niet helemaal volgen, hè. Maar Kijk, ik heb dus. Eh, wat heb jij? Nou, ik heb dus gewoon. Ja, ik. Ik kon het eigenlijk niet laten, hè? Toen, toen jij zei van nou, het thema vanavond is de wind en zo, hè? Toen dacht ik van nou, eh, de ken manier, ik ken deze meneer, ik kan die ontbreken. Hoezo niet? Nou ja, eh, kijk. Het is zo. Deze meneer is eh, echt mijn hele tijd mijn vriend, hè? Dus eh, het, het is gewoon, deze, deze is fantastisch, hè, deze meneer. Dus... Eh, dus ja, ik, ik, ik, ga het even, ik, ik ga het je even laten doen. happy So as the dew is the touch of a new -moon. Oh, we'll share a dream Where I'm never away from a lady move Blue are like the eyes of a happy -moon. Far from the worlds will I live with my new Oh, lay, lay, lay, lay, lay, la, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay lady Lay, lay, lay, lay, lay, lay, happy -moon. Logus, hey dan zie je zelf he. Dus uh, dat gewoon Wan ook drie Kristal en Nettie, die komen speciaal binnen he, omdat ik uh, deze meneer Demis Kroesbos uh, uh, zomaar zomaar opzet opzet hey Dus uh, ja, hey hey gewoon wel, zeker weten dat het gewoon toch wel nog in, in het geheugen zit, zal ik maar zeggen hè? dus het, het is niet zomaar hoe de wind waait hè? het is gewoon ook de winden waaien zoals ze waaien zal ik maar zeggen, hè? En zoals ze gewoeid hebben en, wat zeg je nou weer? Nou ja, kijk, je moet je voorstellen Kijk, deze meneer, die zegt dus My friend de wind en zo hè, En dan maakt hij allemaal flirterige opmerkingen Hoezo flirterig? Nou ja, kijk, op de chat gaat het ook over uh, Met elkaar flirten en, uh, en dat soort dingen en, uh, Dus uh, ja, kijk, Nettie zegt dus even nou duidelijk hè, Dan, uh, dit is lekkere muziek Nee, ze zegt ook, en Guus, zegt ze ja, nou, ik lees dus alleen maar hoi, dan, eh, lekkere muziek, hè, dus... Ja, maar jij bent ook zo'n raar mannetje. Ja, daar ken ik ook niks aan doen, hè, maar... Kijk, het, het gaat dus over de wind, ik zal de tekst er even weer bij... Ja, doe dat even. Ik zal de tekst er even bij je halen en dan... Eh, kijk, als je... Dus op een gegeven moment, hè, dus in allerlei culturen... Ja, ik, ik ben een beetje stoned. Ik heb net de hele tijd buiten een jointje staan roken in de wind. En ik ben een beetje stoned, Maar wat zei je nou? Eh, nou, ja, ik, ik zal het even lezen. Guus zegt, ik ben een beetje stoned. Ik heb ten, buiten een jointje zitten nou, in de wind. Nou, je, je houdt je precies aan de tekst. Ja, maar je moet dan kijken wat daarvoor staat. en Dan moet je dat zeggen. Ja, nou, eh, kijk. Het, het, het is gewoon zo, hè. Dus de, de, de, de cultuur, hè. Oh ja, toen wou ik zeggen... Ja, dat komt... Sorry, ik ben een beetje stoom. Ja, dan moet je dat niet nog een keer herhalen en zo, hè. Ja, maar ja, herhaalt dat toch ook? Ja, maar ik herhaal alleen maar wat er staat, hè. En als het er dus twee keer staat, zeg ik het gewoon twee keer. Oh, oh. En dan deed ik het natuurlijk niet goed. om Oh ja, ik zou dan zeggen van... Cultuur is langdurig staren naar nou onzin. En dan zou jij mij raar aankijken. Ja, dat ziet niemand als ik je raar aankijk. Ja, maar ik heb dat wel opgeschreven. Ja, oké. Okay. Nou, ik kijk je nou even raar. Je kijkt altijd raar. Dat is het grapje nou net. Oh, nou... Ik begrijp het grapje dus niet. Hè? Maar in allerlei culturen. Dan ga ik even verder met mijn verhaal. Want dat staat hier ook. Hè, is het zo dat de wind eh, heel belangrijk is. Hè? Dus de, de, de wind is bijvoorbeeld eh, de brenger van regen. Hè? Als je in een gebied woont. Eh, waar... ...waar het bijna nooit regent... ...en op een gegeven moment komen er ineens allemaal winden en zo... Hè? ...dus niet van... ...nee jongens en meisjes, nou moeten jullie niet gaan lachen... ...ik bedoel niet die winden... Hè? ...maar die komen die winden van buitenaf ...dus... ...ja, echt dan... ...af en toe begrijp ik je echt niet... ...maar dit begreep ik en had ik liever dat ik het niet begrepen had... Nou, maar dat gaat ik even verder. Hè. Dus daar komen de bepaalde winden hè, van een bepaalde kant, hè, waar, waar dan de zee is of zo, of waar het water de regen of wat dan ook vandaan komt. Hè. En dan, dan zijn die mensen helemaal blij dat ze gewoon eh, op een gegeven moment gewoon eh, ja, ineens voelen van daar komt de regen aan en zo. Hè. Dus stel je voor, eh, ik laat nou twee katten even binnen. Dat staat niet in de tekst Ja nee maar ik doe het wel he dus, Alleen één kat wil gewoon niet naar binnen dus. Ja maar bemoei je nou eventjes met gewoon met dat programma Hou je nou even aan de tekst Ja nou oké okay. Ik houd me een beetje aan de tekst he Dus eh, we gaan even kijken of, eh, het hoe, hoe, hoe het op de chat staat En dan, dan kunnen we daarmee eh, Ongeveer een beetje bekijken van Hoe het op de chat staat Ja maar je moet je even aan de tekst houden we zijn gewoon, we hebben het dus over de wind dus over lucht die verplaatst Hè, dus stel je voor bijvoorbeeld alle lucht die jij inademt die is al een keer ingeademd door iemand anders ja nou dat, dat, dat begrijp ik ja maar stel je voor dat dat is weer in hele kleine deeltjes verdeeld en dan Adem je gewoon de adem van Julius Caesar in ofzo? En dat zou toch een heleboel kunnen uitmaken? Dat zou toch een heleboel kunnen bepalen? Dat, daar kan toch allemaal informatie in zitten? Nou, ja, daar heb ik nog nooit van gehoord, hè? Dus... Eh... Ik kan wel begrijpen dat we al die lucht allemaal al alle een keer hebben ingeademd. Hè? Want eh, ik heb een keer voor een hele van de kinderfeestje, hè, daar heb ik dus eh, eindeloos ballonnen lopen blazen. Hè? Dus eh, ja, maar dat kun je toch ook met een pompje doen? Nou, ik heb dat dus gewoon zelf gedaan. Hè? Nou, en als je zag, hè, dus hoe ongelofelijke berg ballonnen ik bij elkaar heb kunnen blazen. En ik was gewoon niet eens uitgeput, hè? Ja. Er zal wel bier genoeg geweest zijn. Ja, maar dat doet niet de zaak, hè. Ik had nog steeds lucht genoeg, hè. En eh, ik, ik ben niet zo fris en jong meer, maar ik had nog steeds lucht, hè. Dus eh, gewoon dat je begrijpt van hoeveel lucht je dus gewoon zomaar erin en eruit kan hebben gedaan en zo. En nou, op dat feestje heb ik er ontzettend veel lucht uitgedaan. Maar als je weet dat ik daar maar hoogstens twee uur of zo heb zitten blazen, hè, dus... Dat je denkt van dat je ook nog 24 uur per dag loopt, zo te inademen en te uitademen en zo, he, dan, dan is dat toch een hele berg lucht en zo. En zoveel lucht zal er wel niet op de wereld zijn, he, want alles is te weinig. He, want anders was alles gratis. He, als van alles genoeg is, dan, dan delen ze het uit. He, dus, he. Oh, dan bedoel je, wat bedoel je dan eigenlijk? Nou ja, als er genoeg van is, he, delen ze het uit. Nou, volgens mij binnenkort krijg je ook uh, luchtbelasting ofzo hoor. Oh, nou, eh, nou daar da ben ik dus iets te oud voor, voor, voor dat soort verhalen denk ik. Hè? Maar nou, ik, ik denk wel dat, je, dat het zover komt. Ze proberen je alles te verkopen. Gewoon water, lucht, alles kunnen ze in verkopen. Nou, eh, nou eh, daar hebben we het nou niet over hè? Ja, maar jij leest gewoon de tekst op zoals die daar staat. Ja, maar jij zegt gewoon de tekst die daar staat, hè. Van, ja, jij zegt alleen maar de tekst zoals die daar staat. Ja. Je moet niet de hele tijd gewoon verraaien dat het allemaal gewoon gepland en vooropgezet is en zo. Nee, maar het is wel zo als de wind waait, hè. En, eh, eh, kijk, het is zo dat, eh, bijvoorbeeld, eh, kijk, er is een eh, pilam, pilamia, hè, dus, eh, door je het weet, in en er is een vakantiegangster. En Alfred Jodokus kwak is er ook. Hè? Dus en dat zal ik even vertellen. Hè? De wind van een koe inderdaad. Dat is de scheet van een koe. Hè? Dus er stond in allerlei kranten stond er vandaag een foto hè? Van, van een koe met... Uh een soort zak op de rug waar al de methaangas in opgeslagen werd. Hè. En dan heb ik mijzelf het idee toegeëigend om daar een auto bovenop te zetten. Die dan op dat methaan dan weer kan rijden. Hè. Dus dan doe je gewoon, als je wil rijden, doe je die koe op zijn kop. Hè. Dan staat die auto op de grond en dan gaat die zak leeg hè, vanwege dat rijden. En dan, dan, dan, dan ben je toch een soort van... Eh, ja, ik zeg maar eh, CO2 neutraal of zo. Hè? Zoiets lees ik in de kranten dat het allemaal heel belangrijk schijnt te zijn. Maar. Misschien is dit wat te ingewikkeld. Je kan misschien ook koeien neerzetten hè? bij de tankstations. Hè? Dat je daar gewoon een soort... Eh, ja, dat je zegt van nou eh, hier kun je winden tappen. Hè? Dat, dat je dan gewoon eh, ja, al dat methaan... Hè? Want ze hebben dat in Argentinië uitgerekend. Hè? Dus eh, van alle koeien als we al dat methaan weten op te vangen... Dan hebben we helemaal geen broeikaseffect. En zo, hè? Dan is alle problemen over. Dus... Op zich is dat wel een winderig probleem wat we misschien kunnen oplossen. Maar om nou al die koeien met een grote slang uit hun kont te zien lopen, lijkt me ook niks. En overigens, ik weet niet wat de dierenbescherming daarvan zou zeggen. Dus ja, nou ben je wel heel ver van de tekst af hoor. Ja, nee, maar dat ken ik ook niet op. Hè. Dit, dit, dit komt even in me op. En eh... nou, laten we maar even een beetje rustig aan doen. Dan, dan doen we deze meneer. En dan doen we even gewoon dus. Ik vond dit een heel mooi liedje. Nou, uh, dit is van uh, meneer Moby, is dit. Wie? Moby. Oké. Okay. Nou, uh, kijk. Uh, het is gewoon zo, hè. Dus, uh, wat is gewoon zo? Nou, kijk. Kristal, hè. Die kiest voor regen, hè. Dus, uh, ja, nou. Ik kies uh, eigenlijk voor, voor, voor mooi weer. Ik, ik hou eigenlijk van dat het zo'n tussen de 21 en... 28 graden is, daar zo tussenin. En dat het dan iedere avond om 7 uur tot 8 uur, dat het dan regent. Ja, maar jij bent ook een heel verwend jochie, hè. Dus dat jij echt zegt uh, van... Uh, ja, de, de muziek uh, bubbelt maar door, zeggen ze. Ja, dat klopt, hè. Maar we hadden geen ruzie, hoor. Nou, we hadden een soort van discussietje eigenlijk over... Ja, nou, het, het, het, het waaide hier eigenlijk intern een beetje. Dit was een soort klein stormpje, maar dit is helemaal niet zo Ja, maar Daar zijn we nou toch overheen? Ja, nou, daar zijn we nou overheen. Hè? Dus. Eh... Oké, okay, nou. Waar waren we in de tekst? Even kijken, waar zijn we gebleven? Um, oh ja, hier. Um, even kijken hoor. Oh ja, er zijn ook heel veel verhalen van over allemaal vreselijke stormen op zee en zo. Hè? En ik, ik las vroeger bijvoorbeeld kapitein Rob. En ja, dat was ook vreselijk allemaal, die, die, die, die stormen en, en zo op zee. En misschien zit dat wel een beetje dwars bij mij. Nou ja, daar ken ik me dus niks bij voorstellen. Hè? Dus in mijn tijd las je Dik Bos, hè? dus dat, dat was ja, ver voor jouw tijd. Hè? Dan las je Dik Bos en dan... Ja, dan kwam het allemaal goed, hè. Dus, ja, dat mocht je niet eens op school hebben. Van wie heb je dat nou weer gehoord? Nou, van jou, volgens mij. Ja, dat was zo, hè. Dan ben je op school gecontroleerd, hè. Dan had je een dik bos, hè. Want dan kon je stiekem aan andere mensen laten lezen, hè. Dat was allemaal te spannend, hè, voor die tijd. Ja, maar daar stond toch niks funzigs in? Nee, er stond niks funzigs in, hè. Maar, uh... Ja, maar daar hebben we het ook helemaal niet over. Je moet je aan de tekst houden. oh ja, nou... Kijk, er zijn dus ook bepaalde soorten winden, hè? Die, die, die ruiken nogal. En dan bedoel je, nou, ik bedoel dus, hè? De, dus stel je voor, hè? Je, je hebt dus. Kijk, wij zitten dus op twee manieren tussen de snelwegen in. Dus als je helemaal noordwestenwind hebt, zal ik maar zeggen. Hè? Dan, dan ruik je die snelweg. Hè? En als je vanaf het eh, pak een beetje het, het zuidoosten hebt, hè? dan. Dan ruik je die snelweg. En dat, dat, dat vind ik dan wat minder. En dan hebben we ook nog een stuk verder op een wasserette of zo. Een wasserij is dat. En Als de andere wind verkeerd staat. Dan ruik je dus die wasserij. Ja, dat is inderdaad. Dat is wel zo. Maar ruik je die voetbalsupporters wel eens? Nee, dat is inderdaad. Uh... Ik hoor ze wel, hè, maar ik, ik, ik ruik ze nooit. En dat ik ze hoor, dat heeft ook met de wind te maken. Hè. Komt op een gegeven moment komt er gewoon sommige van de storm en zo. Hè, waait gewoon de wind de ene kant op en dan hoor ik het stadion niet. Hè, en vanaf de andere kant waait het en dan hoor ik het stadion wel. En soms hoort ik het een beetje en soms hoor ik maar een, een, een heel enkel beetje en zo. Hè. Dus dat hangt dus ook met de wind samen. Hoeveel last je van allerlei geluiden hebt. Ja, nou, het is gewoon zo, hè. Dus als het wind stil is, hè, Op mijn land, hè. Dan. Hè, dan, dan ik bijna niks, hè. Alleen maar de vogeltjes, hè. Dus hè... Ja, dat is waar. Je hoort bij jou wel heel goed de vogeltjes. Ja, maar jij bent zo afgestompt door al dat andere geluid, hè. wat ik nog steeds, hè, dagelijks hoor, hè, Want ik ben opgevoed in een tijd dat het allemaal nog rustiger was. Ja, daar zal het door komen. En ik ben een soort van doof of zo. Nee, maar jij werd afgestompt, hè? Jij, jij, jij hoort dat niet meer vanwege dat jij werd groot gegroeid hè? met al die auto's en, en dat die wind van de ene kant komt en dat je dan die auto's hoort en dat je dan die andere auto's hoort en dat je dan een heleboel gejoe hoort en eh, jij vindt het allemaal normaal en dan de treinen weer hoort en zo. Ja, dat is inderdaad ook zo, je hoort vanaf uh, ongeveer het, het zuidwesten, dan hoor je de treinen keihard. Dat hoor ik wel altijd. Nou, dan ben je waarschijnlijk niet grootgebracht langs de treinen, hè? maar wel langs de auto's. Hoezo? Waar, hoe kom je daar dan bij? Nou ja, eh, kijk, dat is, is zo, hè? dat is zo gegroeid. Eh. Yo, je moet je aan de tekst houden, het gaat over wind. Ja? Over lucht die beweegt. Nou, dat is eh, wat wij doen ook. Hè? Wij, wij, wij maken nu lucht in beweging. Hè? Dus niet alleen... Eh, dat we dat hier doen, hè? maar dat doen we bij die mensen die thuis luisteren, doen we dat ook. Hè? Dan komt er dus een soort wind hè? uit een soort dingetje, heet spiekertje. Oh ja, natuurlijk, dat is ook zo. Dus als ik nou heel hard boe zeg, hè? Dan, eh, dan, dan, dan gaat dat spiekertje heel hard hebben. Die mensen een soort van eh, wind hè? binnen zo. en zo. Eh, dus als ik nou zo doe... Ja dan horen die mensen zoiets als wind he Dat is dus Jij maakt die trillingen hier En die trillingen gaan dan naar daar En, en dan gaat daar de lucht weer bewegen En dan heb je daar een soort wind he dus, En dat klinkt dan een beetje als wind Omdat jij gewoon in de microfoon zat te blazen En wil je dat nooit meer doen Dat is eigenlijk mijn taak om dat te zeggen Ja maar jij deed het Oké okay. ja. Dan maak ik me er gewoon heel makkelijk van af Dan ga ik gewoon uh, iets, iets veel leukers doen nou, ik eh, zou niet weten wat voor leukere dingen je kan doen, hè? dus... Eh. Nou, ik wil gewoon uh, iets leuks doen. Kijk, ken je nog uh, Cat Stevens? Uh, je weet wel, uh, die van de Hier of de Cat en zo. Die heeft ook een leuk liedje gezongen over The Wind. Maar toen heette hij ineens Yusuf Islam. Dus we gaan kijken of Yusuf Islam er is. En it's an old song maybe you'll recognize and it talks about the journey I listen to the wind to the wind of my soul Where I'll end up, well, I think only God really knows I've sat upon the setting sun But never, never, never, never, never. I never wanted water once No, never, never, never I listen to my words but they fall far below I let my music take me where my heart wants to go I've swam upon the devil's lake But never, never, never, never, never I'll never make the same mistake Never, never, never Heel mooi, heel mooi, lief liedje Ja, maar je zet het wel gewoon af Hij gaat daarna nog zeggen van uh, hoe mooi en hoe lief liedje het was ja, nou, maar dan gaan we niet nou luisteren. He. We gaan het nou nog even hebben over alle dingen die met de wind te maken hebben. He. Dus stel je voor, he, de, de wind uit het oosten, die he, komt nooit uit het noorden. Ja, dat weet ik ook wel. Maar, nou, maar gewoon, he, stel je dat voor. He. Dus, he, kijk, uit het noorden he, komt altijd hele koude wind. He. Nou, dat hoeft toch niet? Want die winden draaien toch altijd rondjes? Uh, ja. Maar dan nemen ze dus van. ...de Noordpool hè, nemen ze koude winden mee... ...en dan krijg je gewoon het koud. Hè. Dus, en, en dan komt het ook nog over de zee meestal een beetje vandaan... ...dus dan krijg je er ook misschien nog een beetje regen of zo bij. Hè. Maar als het vanaf het westen komt... Hè, ...dan krijg je alleen maar wind met hele vochtige lucht. En als het uit het zuidwesten komt... ...krijg je er ook heel veel regen bij. Hè. Dus ja, maar we hebben nou... Uh, ja, nou, we hebben nou wel een beetje een soort zuidwestenwind, Ja, dat is toch wel zo, inderdaad. Nou, en daardoor krijg je dus die regen, hè? Dus als je oostenwind hebt, hè, krijg je altijd droog. Ja, maar we hadden toch laatst ook een paar keer regen met oostenwind? Ja, maar dat, dat is dan rondgegaan. Ja, maar dat zeg ik net. Nou, kijk, je moet je dus voorstellen, die wind komt uit één richting... maar op een andere plek komt die uit een andere richting... en dat is dezelfde wind. Ja, maar... Die gebeden van die Tibetaanen, die gaan dus uh, altijd in cirkeltjes rond de wereld. Dan, ja, nou, dat ken. En daarom word ik er misschien zo raar van, vanwege dat het dan continu rond mijn hoofd draait of zo. Al die gebeden die ze daar in de lucht laten wapperen. Nou ja, dat, dat ken, ik, maar. Ik heb er dus nooit last van, hè? En ik sta toch al een paar jaar meer hè, met, met, met mijn voeten op de grond en met mijn hoofd in de wind als jij, hè? Nou, ik sta eigenlijk het liefst zo min mogelijk met mijn hoofd in de wind. Oh, ik was bijna bang dat je zou zeggen met je voeten in de grond, hè? Want dat was mijn tekst. Nee, ik hou me echt nou aan de tekst. Oké. Okay. Oh, de... Hè? Houd de tekst op hier? Oh nee, sorry, ik moet even de bladzijde omdraaien, een ogenblikje. Oké, okay, nou, kijk. En dan heb je dus ook bijvoorbeeld een heleboel uh, spannende verhalen over bijvoorbeeld... Uh, dat er bijvoorbeeld uh, poppetjes gemaakt zijn uit klei... en daar is dan het leven in geblazen, zal ik maar zeggen. Hè? Dus een soort ja, levengevende lucht, zal ik maar zeggen. ...en dat is ook een soort van kleine wind... Hè? ...dus op het moment dat je een kaars uitblaast of zo... ...dat zijn ook kleine windjes... ...ja nou het klinkt zo wel heel raar hè... ...als je het zo zegt... ...kleine windjes... ...nee ja maar... ...ik probeer het even allemaal... ...een beetje... ...in proporties te maken... ...nou daar heb ik dus nog een heel mooi verhaal hè... ...het is dat jij het voor me opgeschreven hebt hè... ...want anders had ik dat verhaal niet... ...maar ik heb dus een heel mooi verhaal... ...kijk... Er is dus een theorie, hè, dus als, als, als er een vlinder ergens is, hè, dus, hè, en die maakt een klein windje, zou ik maar zeggen, hè. Wat bedoel je dan? Nou, die wappert gewoon even met, met z'n... Oh, ik dacht even het andere. Nee, we houden het netjes, hè, dus die wappert even met zijn vleugels, hè, en dan kende dus daardoor, kende dus een een of andere orkaan of zo, of... Andere gigantische storm of zo ergens anders kende daardoor ontstaan. Hè? Want al die energie Die blijft behouden. Hè? Dus dan gaan al die deeltjes die, die worden aangewapperd. Dus eh, dan douwen ze op die deeltjes en dan gaan die deeltjes gaan in versnelling tegen andere deeltjes. En dan krijg je meer deeltjes die gaan nog weer in versnelling en nog meer deeltjes. En zo kan dus één vlinder kan dus een hele storm veroorzaken. En dat is een hele leuke wetenschappelijke theorie. Ja, dat is inderdaad een hele leuke theorie. Ik vind het leuk dat jij het hebt proberen voor te lezen, maar het was mijn tekst. Oh, nou, eh, nou kennen we even niet mee zitten. Hè? Nee, dat doen we ook niet, maar... Kijk, het is gewoon zo, er is er gewoon een theorie. Er is gewoon één vlinder die wappert met zijn vleugels. En daardoor ontstaat er... ...een storm ergens anders op aarde... Dat, ...dat kan weken duren... ...dat kan maanden duren... ...maar uiteindelijk kan dat de uitwerking zijn... ...eventueel van het wapperen... ...van één vlinder met zijn vleugels... ...in een bepaalde hoek... op een bepaalde plek... ...dat vind ik een mooi verhaal... ...nou jij leest het wel wat mooier voor als ik... ...en zo hè? ...en ik, ik probeer er altijd een beetje... ...menselijk tussendoor te komen... ...maar eh, kijk... Eh, Kijk, nou, Hans gaat slapen, hè? Dus die moet morgen weer hard aan het werk, hè? Dat zegt hij altijd, hè. Dus, uh, en hij heeft een opwindend vuurtje en een aanwakkerend vuurtje. En uh, Kundalini ook nog. Nou, oh, maar ik weet wat dat is. Nou, ik niet, hè? Maar het maakt mij niet uit, hè. Kundalini ook, hè? Het is allemaal hartstikke top. Allemaal Kundalini en uh, van, uh, van, van Daan en Groos, Dus wat zeg je nou, weer? Nou, ja, uh, als Hans het kent, dan kennen wij dat ook Dus ja, maar... Nou ja, oké okay. uh, We gaan ons weer aan de tekst houden En We gaan even kijken naar de flirtblaren Van Hans Daar moet hij van gaan slapen waarschijnlijk Nou, uh, hier ging je aan de tekst houden Oh ja, nou Kijk de, Er is ook zoiets als windhandel geweest Wat zeg je nou windhandel. Dus dat er gehandeld werd in, in dingen die eigenlijk helemaal niks meer waard waren, dat eigenlijk gewoon lucht was. Dat is met tulpenbollen een tijdje lang gebeurd. Hè. Dan, dan kon je echt een groot huis aan de gracht of zo ergens kopen voor, voor, voor twee of drie tulpenbollen en die bleken het gewoon niet meer te doen omdat ze al drie jaar verkocht werden, dat soort dingen. Nou, dat is net zoiets als op de beurs in gebeurd. gebeurt. Hè. Die verkopen dan hypotheken die eigenlijk ook helemaal niks meer waard zijn. Nou, dat vind ik een hele slimme opmerking. Nou, dat is niet zo slim, hè. Ik lees gewoon mijn tekst op. Je moet je wel aan de tekst houden dan ook. Oké, okay, nou, ik, ik, dan zou ik zeggen van... Uh, ja, nou, kijk, ik lees de kranten en... Uh, in de kranten staat gewoon de laatste tijd hè, hoe dingen gewoon werken hè? dus dat er gewoon eh, banken zijn en die hebben dus eigenlijk helemaal geen geld maar dat staat in de boekhouding als heel veel geld en nou moeten ze dus dat hele vele geld wat ze dachten te hebben wat ze dus niet hebben dat moeten ze dan nou afschrijven waardoor ze dat geld dus niet hebben wat ook niemand anders krijgt want het geld was er eigenlijk niet zo dat is heel ingewikkeld nou ik lees alleen maar mijn tekst dat moet je aan de tekst houden verder Oké, okay, nou kijk en dan heb je dus gewoon op een gegeven moment heb je dus het geval dat er dan ook een soort van windhandel heeft plaatsgevonden. Hè? Dus al die miljarden die ze nu moeten afschrijven hè, bij die banken, dat, dat is dus eigenlijk lucht. Dat was lucht. Dat moeten ze nou afschrijven en dan hebben ze dat dus niet meer. En dat is dus het gevolg van windhandel. Ik vind het heel leuk dat je dat zo goed kan uitleggen. Ja, nou ja, je hebt met die tekst. Je moet je wel aan de tekst houden. Oké, okay, nou, kijk. En dan heb je dus het volgende, hè. Dus doordat zij dus dan minder geld hebben, hè. Nou, je zegt net dat ze dat geld dus eigenlijk niet hadden. Nee, dat stond in de boekhouding, hè. Dat zouden ze dan nog krijgen omdat iemand zo gek was... om dan te beloven dat hij nog zo lang voor ze zou werken... zodat hij dan uiteindelijk dat huis had of zo, hè. Oh, zo werkt dat. Ja, zo werkt dat. En... Dan, dan heb je dus op een gegeven moment dat, de, dat het eigenlijk het, het, het een het ander niet meer waard is. En dan, dan krijg je dus een soort van situatie dat die banken die hebben gegokt dat iemand nog zo lang zou gaan werken. En, en dan is dat geld er niet meer en dan, dan wordt het huis minder. En dan, nou, dit begrijp ik dan weer minder. Ja, dan moet je duidelijker schrijven. Ik, ik, ik begrijp deze hele zin niet. Laat eens even zien. Hier staat van, oh jee, ja dat heb ik inderdaad wel. Oh ja, ik, ik heb er een beetje bier over laten vallen en ik wist niet dat je met veel stift eh, schreef hè dus. Ja maar het ziet er nou wel te gek kleurig uit, dit moet je verkopen als een kunstwerk man. Ja nou het ziet eruit als een soort van te gekke windvlag hè ja, het ziet er echt uit alsof je ook dat bier ervan af hebt proberen te vegen... ...waardoor het allemaal één kant allemaal echt de gekste kleur... ...wat leuk is dat. Als je een zwarte stift neemt... je doet daar vocht bij... Nou, ik deed bier, hè. Nou, dat is ook een soort vocht... ...en dan, dan wrijf je dat uit en krijg je een soort windvlaag over papier... ...maar je kan de tekst niet meer lezen. Ja, nou, dat, dat hebben we nou ook wel, hè. Dus als je nou nog wat wil zeggen hè, tegen de mensen... ...dan moet je dat nou doen, hè. Nou... Ik wil eigenlijk helemaal niks zeggen, ik wil gewoon nog een leuk muziekje draaien. Daar heb ik gewoon ontzettend zin in. Nou eh, draai terwijl je leuk muziekje is, ook zin Nou, ik ik, ik, ik, ik doe het. Ja, nou doe het dan ook. Ja, nou, ik, ik doe het toch. I close my eyes Only for a moment And the moment's gone All my dreams Pass before my eyes A curiosity Dust in the wind All they are is dust in the wind same old song, just a drop of water in and in the sea, all we do, crumbles to the ground though we refuse. Away. And all your money Won't another minute buy Dust in the wind All we are is dust in the wind All we are is dust in the wind Just in the wind Everything is dust in the wind Everything is dust, in the wind. Everything is dust in the wind. Nou Guus, ik ben het er niet helemaal mee eens. Hè. We zijn toch wel net iets meer dan gewoon zomaar een uh, stofje in de wind. Hè. Dus we zijn niet zomaar gewoon... Uh... Nee, ja, hoezo niet? Nou ja, we zijn meer. Hè. We zijn veel belangrijker. En, uh, het is allemaal veel interessanter en het gaat allemaal veel dieper. Hè. En, uh, we zijn niet zo... Nou, ik vond het dus heel diepgaand dat we gewoon maar stof in de wind zijn. Ja, maar ja, houdt die van wind... Ja, maar misschien juist daarom wel, dat ik me daarom op dat moment juist alleen maar zo'n stofje voel. Zo nederig, zo, zo min, zo, zo niks, zo, zo on, on, onwaardig überhaupt om hier te zijn. Gewoon helemaal, gewoon alleen maar stofje. Nou ja, hé, dit, he, ja, kijk, hé. Ik vind dat helemaal niks nederigs aan. Hè? Ik vind het gewoon. Het uh, is gewoon. Uh, wij zijn mensen. Hè? Wij, wij, wij staan overal boven. Hè? Wij zijn beter als de rest. Hè? Hoezo beter als de rest? Nou ja, gewoon. Uh, ja, al die andere dingen zijn meer een stofje. Hè? Gewoon zomaar in de winter. Dus uh, je, je kent van. Uh, weet ik veel wat. Konijnen. Kun je konijnenbout maken. En uh, van uh, pak een beetje. Uh, je, je, je kan worsten maken van varkens en zo. Hè? Dus die zijn allemaal maar stofjes die je weer om kan zetten in allerlei andere dingen en zo. Hè? Maar dat is met mensen niet. Nee, dat is met mensen niet. Nee, dat is met mensen niet. Nou, volgens mij wel op het moment. Nou, daar gaan we het nou niet... Nou, ik dacht van wel, want dan, dan, dan ga je ook met de wind mee, volgens mij. Dan vervlieg het, mee. Over de aarde... Nou, dat lijkt me helemaal niks, hè? Gewoon zomaar dat je in geest over de aarde dwarrelt en zo, hè? Dat Dan had ik de eerste tijd nog niet dood, hè? want daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, maar zo stel ik me dat voor. Dat is een soort, ja, een verbeelding. Het is niet dat het dan echt zo is, maar... Kijk, op het moment dat je iemand ziet doodgaan, dan... Dan zie je wel dat er ineens iets, iets weg is uit die iemand... Dus ook de laatste adem. Misschien nog een hele kleine adem. Ja, maar dat kan dus wel een storm veroorzaken hè? aan de andere kant van de wereld. Ja, dat ligt eraan wie er dood gaat. Wat zeg je nou? Hè? Ja, je hebt sommige mensen, als die dood gaan, dan veroorzaakt het een storm over de hele wereld. Alleen maar door die laatste adem. Nee, nee, nee, dat bedoel ik niet, nee. Maar meer in de pers en zo, dat vinden ze dan heel belangrijk, of het was een heel belangrijk iemand, of juist een heel gevaarlijk iemand of, maakt niet uit, als er maar iets bij is, weet je wel, hij is er is iets bij hij is helemaal fout, of hij is helemaal goed maakt niet uit, dat veroorzaakt altijd een storm over de hele wereld, als dat soort mensen doodgaan ja nou, ik kan me nog herinneren dat mijn oma, die ging dood, en dat was bij ons op zolder, nou ik, ik, ik kan je vertellen hè? dus nog, nog geen anderhalve maand later hè? woei zomaar het dak eraf hè? dat, dat kent dus volgens de theorie die jij mij net hebt voor laten lezen kent dat dus ook van mijn oma zijn hè? en dan moet je niet zeggen dat dat dan een heel belangrijk of een heel fout of een heel goed iemand was hè? want mijn oma was gewoon heel lief en voor lieve mensen geldt dat ook er kent er ook een storm over de wereld losbijsten dat heb ik gezien ja, je maakt van alle dingen wel echt een heel interessant verhaal hoor. Laten we gewoon nog één liedje draaien en dan uh, gaan we er gewoon een eind aan maken. Nee, dat, nee, ik niet hoor. Zolang ik als een geest over de aarde zal rond uh, dingen zitten, dat ga ik niet doen. Ik, uh, ik ga het gewoon zeggen tegen die mensen. Uh, uh, tot ziens en, uh, en welterusten en zo. Uh. Ja. ja.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 That we could be so close Like brothers The future's in the air Can feel it everywhere I'm blowing Yeah. Nee.